8 uur. Eva de Jong met het nos journaal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 De Tsjechische tennisters hebben in Moskou de Fed Cup gewonnen. In de finale de dubbel werd Rusland verslagen. De eindstand was 3-2 voor het Tsjechische team. Het is voor het eerst sinds 1988 dat Tsjechië het vrouwen tennistoernooi voor landenteams heeft gewonnen. Het weer, het is bewolkt. De temperatuur daalt vannacht naar 10 graden aan de kust tot 6 in het oosten. Morgen ook bewolkt en een behoorlijke noordoostenwind. Het wordt 11 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Goedenavond, u luistert naar Labyrinth, het wetenschapsprogramma van VPRO en NTR op Radio 1. Misschien zit u wel verlegen om een uh, geniale inval, ja wie niet, die uw leven misschien wel een hele nieuwe wending kan geven. En dan zou het ook alweer kunnen dat wij u vanavond het ultieme Eureka-moment gaan bezorgen. Want hier in de studio zit Martin Scheffer, hij is ecoloog, verbonden aan de Universiteit van Wageningen, welkom. En hij houdt binnenkort een lezing in Den Haag in de serie Spinoza te paard, waarin hij het publiek gaat verleiden tot onverwachte creatieve gedachten. En die galm die u nu hoort, dat komt omdat hij hier naast mij zit met een uh, gitaar. Hallo, welkom uh, uh, meneer Scheffer. Hallo, hallo. Hoe voelt u zich vandaag? Uh, kunt u dat in muziek vatten? Contemplatief uh, met, een, met een vrolijk einde. Komt u hier gezellig zitten? Want u hoort het. Uh, Martin Scheffer is naast uh, wetenschapper ook, uh, ook muzikant. Niet zomaar een wetenschapper trouwens, want winnaar van de Spinoza-premie. Dat is de meest uh, aanzienlijke prijs die Nederland heeft. En volgens mij ook de meest financieel lucratiefste prijs van Nederland. 2,5 miljoen euro. Is er een hogere prijs eigenlijk? Uh, voor wetenschappelijk onderzoek niet. Uh, nee, dit is de... De hoofdprijs wat de wetenschap betreft in Nederland. En is ja. ook nog hoger dan, dan de Nobelprijs financieel gezien. Ja, maar de, het is natuurlijk iets heel anders. Dit is, uh, dit, dit is geld dat je krijgt om onderzoek mee te doen. De Nobelprijs is geld uh, dat je krijgt om een uh, Ferrari mee te kopen. <laughs> en dit is geld dat, uh, ja, dat, uh, dat de Nederlandse, uh, dat NWO, onze... Stichting die, uh, die het onderzoeksgeld beheert, geeft aan mensen waarvan ze denken: van nou die, die doen daar iets nuttigs mee. Hè? En dat, uh, dat vertrouwen wordt in je gesteld en dat is uh, fantastisch. Ja, een mooie hoop geld, 2,5 miljoen. Maar ja, als, als je als bankier met 2,5 miljoen op zak werd weggestuurd, dan was je zwaar teleurgesteld, dus zoveel is misschien ook maar niet. U citeerde toen bij de ontvangst uh, kinderboekenschrijver Toontellig. En toen zei u: Ik ga iets bedenken wat ik nog nooit bedacht heb. Ik ben zelf benieuwd wat dat zal zijn. Weet u het al? Ja, eh, gelukkig niet, zeg. Nee, dat, uh, dat is nou juist het, uh, het leuke van, uh, van de wetenschap... is dat het een ontdekking is. En dat is ook die, die uitspraak, die zeg je zo even... maar daar moet je eigenlijk vijf minuten over nadenken natuurlijk. Vandaag ga ik iets bedenken wat ik nog nooit bedacht heb. Ik ben benieuwd wat dat zal zijn. Ja, dat, dat is het leuke. Het is, een, het is een ontdekkingsreis en dat is wat mensen wel eens vergeten. Nou, dien maar een plan in en... Uh, vertel mij maar wat jij gaat uh, uitvinden de komende drie jaar. En als wij dat een uh, goed idee vinden, dan krijg je geld. Maar eigenlijk werkt het nu natuurlijk niet zo. Als je naar heel veel grote wetenschappelijke uh, ontdekkingen kijkt... dan zijn die eigenlijk meer uh, toevallig gebeurd. Of, uh, of doordat mensen iets zien en daar dan meteen... zeggen van, hé, hey, uh, serendipity noemen ze dat, serendipiteit, dat je... Uh, opeens iets ziet en dat, dan, dat laat je niet los. En dan ga je daarop door. En vervolgens kom je tot je, je grote ontdekking. dat is niet te plannen eigenlijk. Dat vind ik ook wel een fijne gedachte. Want ik ben zelf vrij lui aangelegd. En, en als je dus ontzettend moet ploeteren... wat je meestal hoort over wetenschap... dat het gaat over in een laboratorium zitten... en steeds een proefje herhalen en herhalen... net zolang tot je het hebt. Het, het gaat dus ook een beetje over het juist niet steeds herhalen en gewoon het toeval een beetje je kant op laten komen. Ja, nou, het is wel zo dat 95% van de tijd gaat het wel om dat ploeteren. Maar er, er, zijn, er zijn eigenlijk twee kanten, denk ik, in de wetenschap. En, en die zijn alle twee even belangrijk. Eén kant is dat idee krijgen, zeg maar, die, je inspiratie, je intuïtie... die geeft je het, het vergezicht waar je... dat zie je opeens en daar wil je naartoe. En vervolgens bij je uh, 95% van je tijd ben je bezig om te kijken of dat uh, inderdaad uh, iets is. Met experimenten, met uh, hele precieze redeneringen, met wiskunde. En dat is zeg maar het, het edele handwerk. En daar gaat de meeste tijd in zitten. Net als een, een muzikant die besteedt, uh, of een componist... En een heleboel van je tijd is gewoon uh, handwerken. Dat moet je goed beheersen. Maar uh, die, die momenten van opeens iets, uh, iets zien of zo, of een inspiratie... Die zijn minstens even belangrijk, maar het is niet is, zo. Is dat voor u hetzelfde? Want, want, want ooit zat het erin dat Martin Scherffer muzikant zou worden. Uh, toch redelijk ver geschopt, ook een aantal cd's gemaakt... getoerd met uh, Harry Saxioni, geloof ik zelfs. En, klopt toch? Ja, ja, ja, zeker, ja. ja. Maar is, is de, de inspiratie hetzelfde als je muziek maakt... Uh, als wanneer het uh, om wetenschap gaat? Um, nou, de, daar zit een hoop hetzelfde in... Namelijk dat, dat je enerzijds gewoon het, het, het werk hebt en de techniek... waar je heel veel op moet uh, oefenen. En anderzijds die, die inspiratie. Maar muziek heeft ook wel iets wat, uh, wat ik wel heel mooi vind. En dat is dat als je erover gaat nadenken... dan, uh, dan, dan kun je de magie heel makkelijk kwijtraken. Dus uh, muzikanten die, die in de studio uh, een, een, een cd opnemen of zo... die weten dat wel heel vaak is... De eerste take, wat je het eerste probeert, is achteraf gezien het beste. Want daarna dan, oh, er ging iets fout en dan ga je erover nadenken. En hoe langer je erover gaat nadenken, hoe meer je die, die betovering, die vonk kwijtraakt. En dat vind ik wel iets heel moois. Dat is iets, uh, dat is iets dus wat, wat je ontglipt zodra je het probeert uh, te beredeneren. Maar dat is nou net wat, wat u zich op de hals heeft gehaald. Want, want u werd gevraagd om een lezing te houden. Toen zei u nou, ik wil het graag hebben over de creativiteit. Over de geniale inval. Over het Eureka moment, hoe je het ook noemt. En u zegt u zelf van ja, dat is eigenlijk niet te vatten. En zodra je het probeert te vatten is het weg. Dus, dus wat ja. heeft u zich op de hals gehaald? Ja, ja... Nou, even die geniale inval. Dus de, de meeste invallen uh, moet ik ook daarbij vertellen. Uh, iedere wetenschapper die bedenkt uh, altijd heel veel. En uh, 90 daarvan, dat, dat blijkt in het proces... blijkt dat het toch uh, naar de prullenbak verwezen te moeten worden. Dus er zijn een paar dingen die, uh, die overblijven. Maar ja, ik, uh, ik vind het leuk om, uh, om zo'n avond, uh, voor, zo'n voorstelling te laten gaan juist over dat, dat uh, creatieve. En dat zijn natuurlijk wel uh, dingen die wij weten... over wanneer iemand creatief is. Denk maar wanneer je zelf uh, iets bedenkt. Uh, dat, dat is meestal niet uh, achter de computer, ook wel. Maar vaak komen ideeën als je aan het wandelen bent... of, of onder de douche staat of zo. Als je juist even uh, niet uh, uh, op dat ene niveau zit. En wat wij in die voorstelling willen gaan doen... Is uh, muziek en stukjes muziek en wetenschap afwisselen. Waarbij die muziek eigenlijk uh, bedoeld is moedwillig om de mensen af te leiden. Dus uh, wat ik wil, wil laten zien, zijn uh, ja, hele spannende dingen in de wetenschap. Niet zozeer wat we allemaal al weten, maar vooral frontlinies, waar we net over bezig zijn. En dan niet te veel op de details uh, gaan zitten redeneren, maar dat op je in laten werken met een, met een stukje muziek. Nou, dat gaan we hier in dit uur ook doen. Intussen gaan we het ook hebben over uw alledaagse wetenschappelijke onderzoek. Dat is boeiend en, en spannend genoeg. Het gaat over, over omslagpunten, kantelpunten. Um, als je zin hebt, pak die gitaar en, en speel een stuk muziek. Even een stukje, moeten, ja. Ja, en, en uh, ja. zeg er maar bij wat het wordt... Ja, nou, misschien dan eventjes iets om over na te denken. Misschien moeten we het, het beginthemaatje even aanhouden van... Uh, vandaag ga ik iets bedenken wat ik nog nooit bedacht heb. En ik ben benieuwd wat dat zal zijn. En wat zal ik eens uh, spelen? Um, ja, een, uh, een improvisatie. gevolgd door een, uh, door een stukje dat, uh, dat heet Wandeling. En dat heb ik voor mijn uh, zoontje Pablo uh, geschreven toen hij klein was. En dan kan ik er nog bij zeggen dat de gitaar in een onorthodoxe stemming is gebracht. Want je moet nooit iets doen wat je verwacht. En zo hou je jezelf scherp in het leven. Marten Scheffer. Martenscheffer hoorde u op gitaar, onze gast vandaag. En wij praten met hem over uh, kantelpunten in de wetenschap en uh, ook over uh, um, ja, hoe je tot creativiteit komt. Uh, laten we beginnen met die kantelpunten. Het is allemaal begonnen met troebele meertjes. Uh, u, u was gewoon aquatisch ecoloog van, van oorsprong, wiskundig bioloog ook, uh, geloof ik. En uw onderzoek ging over het troebel worden van een meertje. Ja. Ja, of uh, liever gezegd over het helder worden van een meertje. Dus we uh, hebben in Nederland een heleboel, uh, heleboel meren. En een eeuw geleden was dat water in het algemeen helder. Dat is troebel geworden door, door vervuiling, door te veel mest. Overmaat aan algen. En we wisten dat dat kwam door de mest... En wat we hebben gedaan is dat uh, aangepakt. Minder fosfaat in het water. Uh, uh, zorgen dat landbouw uh, op een manier bedreven werd. dat er minder... want, want Waarom is het erg als een meertje troebel wordt? Het is op zich uh, niet erg. Troebele meertjes zijn ook natuurlijk. Maar als een meertje troebel wordt, dan zijn er een, een, een paar nadelen. Uh, het wordt heel arm aan soorten. Allerlei vogels, uh, uh, insecten en zo verdwijnen. Een ander nadeel is dat daar vaak giftige blauwalgen in komen. Wat dus... Uh, Ongunstig is als je er drinkwater voor wil maken of in wil zwemmen. En uh, het wordt in het algemeen door recreanten ook als, als minder mooi ervaren. En het is. Uh... Wordt dat geleidelijk aan meer troebel? Of is het echt van de ene op de andere dag dat het een troebelmeertje is? Niet echt van de ene op de andere dag, maar heel lang blijft het helder. En op een gegeven moment dan gaat het schuiven, dan is het het volgende jaar troebel. En wat het bijzondere was, is dat we eigenlijk op een gegeven moment wat hadden gedaan aan de oorzaak. Dus die nutriënten die waren weggenomen, maar die meertjes die bleven troebel. En toen kreeg ik mijn eerste baantje zeg maar, bij Rijkswaterstaat om daar eens over na te denken... En met andere mensen vonden we uit dat die meertjes eigenlijk in een impasse waren geraakt. Die zaten in een, in een val, in een alternatief evenwicht. En we hebben een truc gevonden om die meertjes daar uit te, uit te floepen. En dat is, dat is uh, heel succesvol geweest. Wat was dat voor truc in het kort? Nou, als je tijdelijk een, een groot deel van de vis uit die uh, meren haalt, dan worden ze uit die... Uh, uit die wurggreef, zeg maar even bevrijd. Als ze eenmaal helder worden, dan gaan daar waterplanten in groeien. En die waterplanten die houden het water helder. Dan komt er allerlei vis terug, allerlei soorten. Maar die nieuwe toestand is ook weer stabiel. Die houdt zichzelf in stand. Dus je hebt een stabiele toestand, namelijk een helder meertje. Dat wordt het nieuwe stabiele toestand troebelmeertje. En dat kun je dan weer terugtoveren naar een weer nieuwe stabiele toestand helder meertje. Ja, waarbij de stabiliteit van die twee toestanden die, die hangt af van de externe omstandigheden. Dus als jij zo'n meertje, als dat wat helder is en stabiel, te veel blootstelt aan miststoffen, Op het laatst is die toestand niet meer stabiel. En dan vloept die om. En, maar vloekt hij om? Hoe gaat dat? Gewoon, gewoon, zoals je, als ik dit kopje naar de rand van het tafeltje. dan valt hij nu om. Gaat dat Ja, zo? In, in zekere zin. Niet van de ene dag op de andere. Uh, maar dat, uh, het raakt dan in een soort van stroomversnelling. de ontwikkelingen binnen zo'n uh, meer. En dan is er geen weg terug meer. En dat, is dus, uh, dat gaat relatief snel. En uh, ja, hoe snel snel is, dat, dat ligt er net. Aan. Dus we bestuderen tegenwoordig allerlei andere kantelpunten. Bijvoorbeeld in het klimaat of in de hersenen. Nou, in de hersenen kijken we naar tijdschalen van, nou, eh, zeg maar, secondes. Als het gaat om eh, het begin van bijvoorbeeld een elektrische aanval... of de aanzet tot een migraineaanval. Als je kijkt naar het klimaat, we kijken naar het, eh, het klimaat in het verleden... dan hebben we soms eh, ja, tijdassen op onze plaatjes staan van miljoenen jaren. Dus dat zijn hele trage systemen. Maar wat je altijd ziet is dat um, zo'n systeem heel lang kan blijven hangen in één bepaalde toestand. En dan, uh, dan raakt het gedestabiliseerd, komt het bij inderdaad een kantelpunt wat je kunt vergelijken met zo'n kopje wat van de tafel afvalt. En dan uh, ja, een kleine, kleine aanzet kan dan leiden tot een soort van uh, lawine effect en dan... Gaat het echt naar een andere toestand? Geldt voor heel veel dingen. Je hebt kantelpunten. Uh, nou ja, u, u noemt er al een aantal. In het klimaat, in een economie, in een politiek systeem, uh, in je hoofd, in je leven. Creativiteit is misschien een kantelpunt. Maar gehoorzamen die allemaal aan hetzelfde systeem als bijvoorbeeld zo'n meertje waar het mee begonnen is? Nou, al die systemen zijn natuurlijk heel verschillend. Maar wat, uh, ja, wat ik een van de fascinerendste dingen in de wetenschap vind, is dat er toch. Bepaalde universele principes zijn. En eh, bij die kantelpunten is het bijvoorbeeld zo dat er eh, of dat nou in een financieel stelsel, in het klimaat, in een meer, in je hersenen is, als er een, als er een kantelpunt is, dan is, de, is het zo dat daar eh, bepaalde wetten gelden en die wetten die kunnen we gebruiken om universele waarschuwingssignalen te proberen te vinden. Het, het interessantste is natuurlijk als je kunt voorspellen... wanneer iets gaat kantelen. Als je kunt ja. zeggen, nou het, het lijkt nu nog zo'n mooi meertje... maar ik zie die eerste tekenen binnenkort, ja. wordt het hier troebel. Nou, bij zo'n meertje, daar weten we gewoon heel veel van. En daar hebben we eh, die universele principes eigenlijk niet nodig... want we weten zo al wat te veel fosfaat voor een meertje is... bij wijze van spreken. Maar voor heel veel systemen kennen we die, die regels niet zo goed. Zeg maar onze hersenen of het klimaat, daar, die kennen we eigenlijk minder goed dan zo'n meertje. En daar is het uh, heel interessant dat je die universele principes kunt gebruiken. Niet dat je ooit precies kunt voorspellen wanneer iets kantelt. Want dat hangt ook af van of dat toevallig een duw gegeven wordt. Dus dat kun je niet voorspellen. Maar je kunt wel aangeven of een systeem fragieler begint te worden. Of het in de buurt van zo'n kantelpunt komt. U was uh, aquatisch ecoloog bezig met meertjes. U werd universeel kanteldeskundige, noem ik, <laughs> het, uh, noem ik het dan maar. Dat maakt u een ongehoorzame wetenschapper. U, u denkt buiten de paden. Ja, en dat, uh, dat mag in de wetenschap. Dat is het. Uh, dat is maar, wel, uh, u ja. komt vaker op universiteiten dan ik, maar dan kom je daar binnen en dan staat er zo'n bord in de hal. En dan staat er uh, faculteit er dit, faculteit er dat. En een <laughs> vakgroep er dit en vakgroep er dat. Dat zijn ja. in wezen allemaal grenzen en barricades. Ja, ja zeker. En dat is, ook, uh, dat is ook wel een probleem. En, en dat realiseren uh, wetenschappers zich ook wel. Um, je, je hebt wel zoiets nodig, maar wat je eigenlijk ook graag wil... is dat je verbindingen tussen die verschillende vakgebieden meer bevordert. En dat, dat gaat niet vanzelf eigenlijk in het systeem. Wat, wat vanzelf gaat is dat je eh, meer op meer van hetzelfde terechtkomt. Meer van dezelfde denkende mensen, dezelfde richtingen. Dus je moet eh, die, die, eh, die dwarsverbanden moet je echt eh, opzoeken. Wat was het moment? Want we hadden het over creativiteit in het begin. Dat bij u die Eureka-inval kwam. Dat u dacht, nou ja, er is hier iets groters aan de hand. Dan alleen het meertje. Ik, ik wil kantelpunten in het algemeen gaan onderzoeken. Nou, dat, ik heb nooit, dat heb ik nooit gewild. Kantelpunten onderzoeken. Maar ze achtervolgen me. Ik heb het nu maar <laughs> geaccepteerd. Maar eigenlijk had ik als student. Tijdens mijn, mijn biologiestudie. Met de wiskundige biologie. Had ik al over die principes geleerd. En toen ik mijn eerste baantje kreeg en dus over dat probleem van die meertjes ging nadenken, toen was ik eigenlijk aangenaam verrast dat ik die, uh, dat ik die theorie, die wat abstracte, fascinerende theorie, dat ik, die, uh, dat ik er ook wat mee kon. En uh, ja, dat, dat is denk ik ook wel een van de grote ontwikkelingen die we hebben uh, doorgemaakt de afgelopen tijd. Dat, dat we steeds beter zijn geworden in het verbinden van die abstracte wiskundige principes met de werkelijke wereld. Dus je kunt die wiskunde zien als een soort van spiegel... waar je bepaalde dingen van de wereld in ziet... op een mooiere manier dan ze in de wereld zelf gebeuren. Het is perfecter allemaal. Maar om dat terug te vertalen naar de werkelijke wereld... dat is heel moeilijk. En... Daar zijn we de laatste tijd, de laatste jaren, eigenlijk steeds beter in geworden. Maar wat is, het, wat is het ideaal? Dat je dan een soort universele wiskundige wet krijgt. die, of het nou gaat over iemands hoofd. of over een maatschappij, of over een economie, of over een meertje. die altijd geldt voor wanneer het kant op punt gaat komen. Dat je daar gewoon de variabelen in gooit? Ja, nou, die, die wet die bestaat eigenlijk al. Die universele wetten bestaan al. Maar wat het mooie uh, is, is dat we. Uh, die wetten steeds beter kunnen gebruiken om de wereld, eh, om bepaalde aspecten van de wereld eh, inderdaad in de vingers te krijgen. En het, het grote doel is zeker niet een, een theorie. Het grote doel is eerder eh, zorgen dat we helder water hebben. Zorgen dat de, eh, dat de regenwouden eh, op aarde blijven bestaan. Zorgen dat eh, minder mensen migraine hebben. Dus dat zijn, of minder mensen eh, psychiatrische stoornissen. Dat zijn de. Praktijkproblemen waar ik met andere wetenschappers aan werk en waar we denken dat, dat, dat deze theorie ons soms net even die andere kijk kan geven, waardoor we op een, op een frisse manier er tegenaan kijken. En uh, je kunt zeker niet van die theorie uit alleen uh, echt, echt veel praktische dingen doen. Dat kun je alleen door het te verbinden met de praktijk en dus door te werken met wetenschappers die daar werkelijk verstand van hebben. Ik zei aan het begin, u won de Spinoza-premie, 2,5 miljoen euro. Toen gebeurde er iets bijzonders, want uh, het, het waren drie onderzoekers... een natuurkundige, een uh, migraine-deskundige en u zelf. En toen kwam ineens het idee van, nou, wij gooien dat geld... drie keer 2,5 miljoen op één hoop en we gaan samenwerken... aan één onderzoek. Hoe is dat gegaan? Ja, nou, niet, niet speciaal al dat geld op één hoop... maar we hebben in ieder geval afgesproken... we gaan een deel van het geld gaan we gebruiken om, om iets samen te doen. En hoe is dat gegaan? Nou, we, we zaten in een, in een kamertje, zoiets als uh, deze studio... Uh, in Den Haag, waar die uh, prijs bekend zou worden gemaakt. En da daar zat iemand. En uh, ik zei: Nou, wie. Uh, wie, wie ik, ik ben Martin Scheffel, oh, Michel Ferrari. Oh, leuk. Krijg je ook een prijs? Ja, ik krijg ook een prijs. Oh, dan krijg jij die, die prijs. Dat was de migrainedeskundige. Dat is de, voor... de migrainedeskundige. De migraine en we begonnen zo te praten. En hij begon uit te leggen hoe dat uh, werkte. En, uh, en ik, uh, hoe de dingen die ik deed werkten. En eigenlijk binnen een uh, uurtje of zo zagen wij al, uh, al verbanden. En. Het hele mooie was dat Albert van den Berg, die ja, bepaalde technieken heeft om een hele kleine hoeveelheden stoffen te meten, labs van een chip. Die kon er ook prachtig bij aanhaken. En het was eigenlijk heel. het viel heel natuurlijk in elkaar. Het was heel logisch om iets samen te gaan doen. Want is migraine, is dat ook een, een omslagpunt? Zag u dat meteen zo? Uh, nou, het begin van, uh, van migraine, het, het lijkt erop dat de meeste. Uh, gevallen van migraine... die beginnen met een soort van um, uh, uh, bosbrandje in je hersenen. Uh, dat is als je, als je zenuwcellen heel gevoelig zijn. Uh, zenuwcellen zijn altijd gevoelig. Nu zit het een beetje op de, op de rand van hoe gevoelig ze kunnen zijn. Als die te gevoelig zijn dan kan het zijn dat een zenuwcel gaat vuren als zijn buurman ook vuurt. Dat is niet de bedoeling, ze moeten alleen vuren als dat uh, volgens hun input zou moeten. En als dat eenmaal wel besmettelijk wordt, dat als jij wat doet dat je buren wat gaan doen... dan gaat het om elkaar heen, om zich heen grijpen als een vuurtje. En dan loopt daar op een gegeven moment gaan die, uh, loopt daar een, een, een, een brandje van autonoom vurende zenuwcellen met een front van wat met een snelheid van 2 mm per minuut... zich beweegt over je hersenschors. Sommige mensen krijgen dan een visuele verstoring, een aura heet dat. En dat duurt een half uur zo ongeveer. En daarna is dat over, maar secundair triggert dat allerlei andere effecten. En dat leidt tot die ernstige symptomen van hoofdpijn... En uh, misselijkheid. die uh, één of twee dagen kunnen duren. Niet iedereen. Uh, bij niet iedereen gebeurt dat. maar heel, heel vaak wel. En nou, uh, heeft u zelf wel eens migraine? Ik heb nooit migraine. maar ik heb wel eens dat. Uh, dat, uh, dat die visuele verstoring. Uh, wat te maken heeft met dat. Uh, dat uh, vuurtje in je hersenen, zeg maar. Dat heet uh, cortical spreading depression. Um, en ik heb daar gelukkig nooit hoofdpijn uh, bij. Maar uh, wat nou. Uh, bijzonder is, is dat heel veel van de wetenschap van migraine... die gaat over die symptomen die daarna komen... en hoe je die kunt uh, beheersen of bestrijden. En eigenlijk bijna niks over hoe het allemaal begint. Terwijl dat begin een klassiek kantelpunt is, uh, denken wij nou. Maar hoe is dat gegaan? Want... want... U weet iets van kantelpunten. Uh, uh, Michel Ferrari is, is echt de deskundige op het gebied van, van migraine. Ik denk dat je dat wel mag zeggen. Dan gaan jullie voor het eerst samen zitten. Is, is dat dan in, in een steriele kamer ergens? Of, of zoeken jullie dan al een omgeving op die de creativiteit opwekt? Nou, dit was gewoon uh, in het wachtkamertje voor onze Spinoza-prijs. En toen was het, uh, het idee al uh, meteen geboren. Dat was meteen die, en we hadden elkaar nooit eerder ontmoet. Ja, wat we daarna doen is, we gaan nu om de beurt bij elkaar uh, op bezoek. Nemen we ook wat van onze, uh, onze collega's mee en studenten. En neemt u dan ook zo'n gitaar mee bijvoorbeeld? Uh, tot nu toe nog niet, maar de, ze komen toevallig over een paar weken komen ze bij mij op bezoek. En dan gaan we uh, zitten werken bij mij in de boomgaard. Ik heb daar een, een werkruimte, dat staat vol met muziekinstrumenten. En er komen een groepje wetenschappers uit Leiden... Wat groep, een groepje uit de Twente met Albert van den Berg, wat van mijn mensen. En dan gaan we een dag gaan we kijken van, nou, hoe, hoe zijn we verder gekomen? Wat hebben jullie bedacht? Wat hebben jullie bedacht? En uh, ja, dan, dan bedenken we nieuwe plannetjes. En ik heb al zoveel geleerd, uh, ook uh, in dit proces. We zijn een keer bij Michel geweest, een keer bij uh, Albert van den Berg. En dan is het, het ultieme doel, is dus een, een, een manier waarop je kan voorspellen... nu komt er een migraineaanval aan en dan in combinatie met die lab on chip... dat je bijvoorbeeld op dat moment meteen aan medicijnen kan beginnen om het te voorkomen. Nou, wat, ja, wat, wij, wat wij graag willen, is kunnen meten... hoe dicht mensen bij een kantelpunt zitten om migraine te krijgen. En dat bij individuele mensen kan dat verschillen, van moment tot eh, moment. En als je dat weet, nou, dan kun je misschien preventieve medicatie nemen of zo. Maar ook als wij weten hoe het lichaam in de buurt van zo'n kantelpunt komt... dan kunnen wij misschien medicatie ook afstemmen op het... Een, uh, om op, op het uit de buurt blijven van, van zo'n kantelpunt. Um, dus ja, en daar zijn nog allerlei andere implicaties. Als wij namelijk objectief kunnen meten hoe dicht iemand bij een kantelpunt voor migraine zit, dan kunnen we dat gegeven gaan correleren met bloedwaarden van allerlei uh, stoffen, uh, allerlei zaken waarvan het nu heel moeilijk is om de statistiek te doen. Omdat migraine zelf, ja, dat gebeurt soms een keer en dat is statistisch wat moeilijker te behandelen dan wanneer je echt een getal kunt plakken op iemand van jij zit zover van van je migrainepunt af. We hadden het ook over we hebben het over die kantelpunten, maar we gingen het ook hebben over hoe je dat eigenlijk doet, wetenschap bedrijven, hoe je eigenlijk tot ideeën komt. U zei van nou ja, dan moet er ook af en toe muziek geluisterd worden. Nu gaan we iets luisteren wat u op cd heeft meegebracht. Wat is het? Oh, dat, is, uh, dat hebben we al een tijd, uh, jaren geleden gemaakt. Het is een uh, liedje dat gaat over uh, voetbalvandalisme... En, uh, dat begint allemaal heel vrolijk. Uh, jongens gaan gezellig, onze jongens heet het nummer, gaan gezellig uh, naar een voetbalwedstrijd. En het eindigt met dat ze een uh, homo in elkaar uh, trappen achteraf in een steegje. Dus gezellig. Dat, dat is een leuk, interessant idee van, van hoe, hoe dat proces gaat. Maar wat ook, ik heb het meegebracht omdat het ook symboliseert hoe je ook in de muziek door nieuwe elementen bij elkaar te brengen, soms op iets uh, leuks komt. Dus het begint met een strijkkwartetbezetting, uh, uh, vanuit mijn klassieke achtergrond. En het, uh, het ontstaat in een popnummer. Frans Mulder is de zanger, heeft de tekst geschreven. Rens, Rens van der Zalm, die nu met Joep van der Hek en Frank Boeien speelt, die speelt de gitaarsolo uh, daarin. Dus het is, uh, het is echt zo'n, ja, zeg maar het, het koken met ingrediënten waarin verrassende dingen gebeuren, ook wat betreft muziek. Staan. Trok mijn soldatenkistjes aan mijn te korte lange broek. Mijn rode pet is even zoek. En in mijn zwarte lerenjak. Daarom geverfd drie keer hup en dan de naam van onze club. Voel ik mijn tel op mijn gemak. Ik smeer op mijn gebak nog eerst een boterham. Dan pak ik mijn seizoenskaart, ik schenk een bakje luid wat suiker en een flinke scheut uit onze melk Oh nee, oh nee, oh oh nee. En zo tegen elf uur pak ik mijn tasje van de muur en ook mijn ketting gris ik weg. De rode pet Godank terecht. En met die dikke van hiernaast, mijn voetbalvriend en wat vet van al het bier en frietjes met, trek ik al roepend door de straat. Het duurt nog wel een uur voordat ik binnen mag, want het begint pas om één uur. Dus intussen zijn die bollen en ik zelf rond aan dollen met de voetbalvlag. Weet de straat rond Ik gooi de fietsen op de grond Die bolle de wielen plat Het is altijd lachen met die gast Ik kwaaie koppen uit het raam En wij lachen gieren brullen laten die oude zakken lullen Daar trekken we ons niks van aan Krappe vent die ons nog in kan halen Met z'n tweeën zijn we toch niet bang ze moeten het wel pikken, roepen naar mij, en naar die dikke vandalen. Ha! Olé, olé. Olé, olé. En is het eindelijk één uur. En alle oudjes oversturen van ons het voetballegioen. Dan moeten onze jongens het gaan doen. Worden benijdig, want de twee worden benijdigd voor de is weer partij. Die gast lustte die we wel een rouw. De afloop van de wedstrijd met z'n allen bij acht en bij de grote poort. Want onze wraak is zoet, die gasten hebben het te goed van toen bij vrijen Martin Scheffer. Uh, het nummer heet ook Olé Olé, of niet? Onze jongens. Onze jongens. En we praten met uh, Martin Scheffer. U luistert naar labyrinth Radio. Martin Scheffer is ecoloog, Marie. Team ecoloog, zelfs aquatisch ecoloog. Aquatisch ecoloog. Aquatisch ecoloog en uh, uh, biologisch wiskundige. We hebben het over omslagpunten en over creativiteit. Laten we het eens over creativiteit hebben. Want u bent dan op een gegeven moment omslagdeskundig. Ik kan me voorstellen dat het interessant wordt om naar alles te kijken. De economische crisis... Uh, de revoluties in het Midden-Oosten, of, of de, hoe je het ook noemt, machtswisselingen. Heeft ja, u die neiging ook om, om alles onder de loep te willen nemen? Uh, ja, niet alleen de neiging. We doen dat het doet... nog ook. Ja. Ja. Maar hoe gaat, dat, hoe gaat dat in het werk? Um, nou, een aantal dingen zijn heel, heel, liggen heel erg voor de hand om naar te kijken. Als je zegt, kun, kunnen wij zien dat, uh, dat er bijvoorbeeld sociale onrust aankomt? Dat is natuurlijk heel interessant... Uh, of uh, kun je omslagpunten in het klimaat zien, zien aankomen. Uh, het ligt voor de hand om, om, daar, uh, om daaraan te denken in, in, in ziekte, epilepsie. Um, anderzijds is het ook zo dat op een gegeven moment... ik uh, een beetje uh, bekend uh, raak als kanteldeskundig... hoewel het lang niet het enige is wat, uh, wat we doen. Ook uh, andere dingen zoals chaostheorie of, uh, of evolutie. Uh, maar... Uh, dan, dan komen er ook mensen naar je toe. En dat is hartstikke leuk. Dus uh, ik krijg een heleboel mailtjes of uh, telefoontjes. En soms zitten daar fantastisch leuke dingen bij. Maar je moet je in iets verdiepen, zoals, zoals in, in migraine of, of in meertjes. Je moet informatie verzamelen, je moet een duidelijke hypothese hebben. Dan ga je aan het werk. Maar dan moet er toch een moment komen dat je denkt... nu heb ik het, nu krijgt het vorm. Ja, nou je hebt op een gegeven moment krijg je een moment van... Uh, dat je denkt van hier zit wat in. En dat, dat moment dat komt, dat gebeurt vrij vaak. En, uh, en, en ja, in veel gevallen blijkt dat achteraf niet zo te zijn. Maar soms heb je wel iets, uh, iets bij de hand. We hebben net uh, bijvoorbeeld op een, op een nieuwe manier gekeken... naar satellietbeelden van savannen uh, en regenwoud en woestijn. En het bleek dat je uit die satellietbeelden kon afleiden waar het regenwoud zeg maar, stabiel is en waar het fragiel is... waar het in de buurt van een kantelpunten zit. En hetzelfde voor Savanne. Ten eerste was dat een idee dat uh, niemand van ons, van dat team... we zijn met z'n vier hebben we eraan gewerkt, alleen bedacht zou kunnen hebben. Het is werk dat ik uh, heb gedaan met, met Milena Holmgren, mijn vrouw... die is specialist in, in bossen en droge gebieden, daar werk ik vaak mee met uh, Egbert van Ness, een collega, meer wiskundig... en met een, um, en met een um, Braziliaans uh, postdoc die bij ons een tijdje werkt... met Spinoza geld trouwens, die verstand had van uh, satellietbeelden en, uh, en, en klimaat. En zo samen, pratend, en met het, uh, de whiteboard erbij... en het espresso-apparaat en een rode bank waar je in kunt wegzinken... want zo ziet mijn werkkamer uh, eruit... Op een gegeven moment kwamen we op dit uh, idee, we lazen wat. Maar u, u zei net aan het begin, uh, je moet af en toe de gedachten verzetten. Je moet met iets bezig zijn en dan ineens moet je ook uit die modus geraken. Want dan pas komt de creativiteit waar je hem niet verwacht. Uh, kan je dat vormgeven? Kan je dat organiseren? Ja, je kunt dat natuurlijk goed... Uh, je kunt da daar heel erg uh, ook de voorwaarden voor scheppen. Nou, niet, niet zozeer uh, ja, creativiteit, maar het, het leggen van nieuwe verbindingen die er, eerst niet, uh, die er eerst niet waren... of het toepassen van ideeën uit een heel ander vakgebied... op een nieuw vakgebied. Dat is de, misschien wel de bulk van de grote sprongen... voorwaarts in de wetenschap komt daaruit voort. En wat jij zei, je loopt binnen op een universiteit... en dan zie je daar is de, de afdeling... Uh, uh, weet ik wat. Ja, en dan, moet je een, en dan moet je een onderzoeksaanvraag indienen... bij een van die bazen van een van die afdelingen. En dan moet je eigenlijk bij het indienen al precies weten... wat eruit gaat komen, anders krijg je heel dat geld niet. Ja, nou, je moet een, je moet een aanvraag indienen meestal bij, uh, bij NWO... De, de, de geldverdelende organisatie in Nederland of, of in Europa. En dan moet je een heel plan hebben waarin staat wat je, wat je gaat doen en wat je gaat ontdekken. dus eigenlijk. Maar hoe het in de praktijk werkt... is dat mensen zo'n plan meestal schrijven... op grond van wat ze eigenlijk al gedaan hebben. Uh, de, vaak is het werk wat in dat plan staat al, al, al bijna af. Want dan kun je het plan het best schrijven. Dat is nog niet gepubliceerd. Vervolgens krijg je dat geld. En met dat geld doe je, doe je, doe je, weer, wat, doe je weer wat nieuws. Dus uh, we vinden, iedereen vindt wel manieren om... Om, om het systeem heen te leven. Maar ja, het, het maar werkt. Bureaucratie nu en creativiteit zijn eigenlijk tegengestelde. Dat zijn tegengestelde, maar gelukkig zijn mensen heel creatief. En die kunnen ook heel creatief met bureaucratie omgaan. Uh, dus je moet uh, ja, daar zo los mogelijk mee omgaan. Want uh, we willen in deze wereld graag dat, uh, oké, okay, je gaat een brug bouwen. Hoe duur wordt het? Wanneer is hij af? En hoe ziet je er precies uit? Nou, dat wil je met wetenschap ook graag. Ja, zo werkt het niet. Maar het is het nieuwe onderwerp. We, we hebben de omslagpunten. Nu, nu gaat Martin Scheffer de toer op dat hij het, het creatieve wil bestuderen. Maar je wil natuurlijk niet in de hoek komen van, van de goeroes en de coaches... En, en, en, en de bedrijfsadviseurs. Dus wel als wetenschapper daar iets zinnigs en, en universeels over zeggen. Ja, nou, het zijn Hoe ga je dat aanpakken? Ja, het zijn verschillende dingen. Enerzijds um, heb ik de, de, de, de, nieuwe, de, de nieuwe theatervoorstelling die we nu... Uh, 15 november in het, uh, in, in het Paard van Troje doen. En, uh, ik heb een speakbriefje meegenomen voor wie dat leuk vindt... een keer in Paradiso in Amsterdam op 4 maart volgend jaar. En nog een paar andere dingen. En dat is een voorstelling die gaat over fascinerende ideeën in de wetenschap... en hoe ze tot stand komen. En die is gemengd met, met muziek, live. Uh, maar ik, ik ben ook echt geïnteresseerd in hoe het denkproces werkt. Maar um, gewoon echt in het brein, want, want je ja. bent nu een beetje in het brein geweest... vanwege die migraine. Zou, ja. het, zou het komen tot een idee uh, op eenzelfde manier werken... middels een soort universele wet? Nou, ja, zeker. Dus dat, dat brein interesseert me bijzonder. En ik denk dat dat ook een van de zeg maar, uh, hersenziekten zijn een van de belangrijkste ziekten die er zijn... in termen van hoeveel mensen daar uh, zwaar last van hebben. En er is eigenlijk heel weinig over bekend. En er wordt ook vrij weinig geld aan uitgegeven... vergeleken met hart- en vaatziekten en zo. En die, uh, ik, ik vind het fantastisch om aan die migraine te werken... met zulke goede mensen. Maar een ander uh, spoor waar ik mee bezig ben... is uh, cognitie, dus het, het denken zelf. En psychiatrische stoornissen. En daar is ook een hoop te doen... En, uh, ik, ik uh, met al die dingen, wil ik helemaal niet uh, het, het, het, dat helemaal niet alleen doen. Dat kan ik helemaal niet. En ook niet het willen uitvinden. Maar is er, is er enig verband tussen psychiatrische stoornissen en creativiteit? Is dat ja, wat u zeker? zegt? ja. Dat is, uh, dat, dat is uh, helaas al uitgevonden. Dus dat kan ik niet meer uitvinden. Maar, maar, maar het, leg uh, eens uit. Nou, het is uh, dat, heeft op, op deze manier met elkaar te maken. dat. Um, wat we al een paar keer zeiden, een, een misschien op het eerste gezicht... onlogische verbinding of associatie, leidt vaak tot een nieuw idee. Dat is uh, creativiteit, zou je kunnen zeggen. Sommige mensen hebben dat meer dan anderen. Uh, mensen die dat niet hebben, krijgen nooit een nieuw idee. zijn heel stabiel. Uh, mensen die creatief hebben, krijgen vaker een nieuw idee. En dat heeft te maken met dat in hun hersenen een soort filtersysteem... Uh, wat minder goed werkt. En dat filtersysteem, dat filtert alle dingen die onzin zijn... filtert die uit. Uh, datzelfde filtersysteem, dat kan nog een beetje minder goed werken... en dan ben je schizofreen. En dat is een continuum. En dus dat... een, een schizofreen is gewoon zo doorgeschoten in creativiteit... dat hij elke gedachte uh, toelaat en daardoor wordt het een bende? Ja, dan wordt het onbeheersbaar. En dat heeft te maken met uh, het, een, een, een regelmechanisme in je thalamus. Dat is een centrum in je hersenen. En je kunt zien dat in die thalamus de, de receptoren voor, uh, voor, voor je, uh, van je synapsen voor de overdracht van, uh, uh, van, van prikkels. dat die uh, zeg maar uh, heel goed uh, werken bij uh, saaie mensen heel slecht bij schizofrene mensen. En die eh, creatieve mensen zitten ertussenin. En wat nou bijvoorbeeld grappig is... ik, ik eh, kom soms in het eh, Leids eh, Universiteits Medisch Centrum... omdat we daar de experimenten aan het voorbereiden zijn voor eh, migraine. En daar zaten we te praten met... Eh, de uh, neuroloog Gert van Dijk daar uh, in dezelfde kantinetje met de psychologen. Die zitten op dezelfde gang. En toen zei uh, Gert van Dijk, die zei van, nou, schizofrene mensen knipperen heel veel met hun ogen. En toen uh, zei ik van, oh, dat is uh, leuk. Misschien dat creatieve mensen dan ook meer met hun ogen knipperen. En toen verzonden we meteen hoe we daar samen een onderzoekje zouden kunnen doen met die psychologen. Die zouden dan de creativiteitstest doen. En Gertie zou knipperfrequentie meten. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen in uw naaste omgeving er af en toe horen dol van worden. Want het schiet werkelijk alle kanten op. U, u komt daar binnen met het ene plan en u gaat er weg met het ja, andere nee, plan. Maar de, maar en hoe loopt en u weer die tegen het lijf? Van het ja, dat is een leuk onderzoek. Ja, nee, dat, maar dan denk je van nou dat. dat... Daar komt een hoop onzin uit, maar even dit, dit verhaal af te maken. S'avonds gingen wij terug naar huis, heel, allemaal enthousiast, en googleden. En toen bleek dat net een jaar eerder dat inderdaad al was vastgesteld. Dus het is ook zo dat de oogknipperfrequentie van creatieve mensen... die zit tussen die van normale mensen en die van schizofrene mensen in. Dus er zijn eh, fundamentele fysiologische principes... Die, eh, die wel degelijk dat soort dingen als, als creativiteit... en ook psychiatrische stoornissen... Eh, die daarmee te maken hebben. Ik wil niet zeggen verklaren, dat zou een groot woord zijn. Want het is een veel groter uh, geheel maar van het heeft factoren. voorspellende waarden misschien. Een, een kort stuk gitaarmuziek om de gedachten even te verzetten, is dat wat? Oh, oké, okay, doen we. In dus een aparte stemming. Ben je aan het improviseren? Is dat, uh... Uh, nee, dit. Uh... Oh, kom even bij de microfoon anders. Kom even bij, het... een, bij een andere microfoon, even gitaar neerleggen. Nee, dit is een stuk dat ik heb, uh, heb geschreven. Of geschreven. Dit, is, dit is een gecomponeerd stuk. En het komt van de, um, van de laatste CD die ik heb gemaakt, uh, eigenlijk samen met een uh, percussionist en een blazer. Uh, ook weer zo'n experiment. De percussionist uh, Arthur Bond komt uit de popmuziek. De blazer uh, speelt allerlei wereldmuziekinstrumenten. Komt meer uit uh, wereldmuziek, volksmuziek... en ik meer vanuit de klassieke hoek... En hoe zit het met die stemming? Want jij zei, ik, ik, heb een, ik heb een andere stemming op mijn gitaar... want dan dwing ik mezelf om niet iets te spelen... dat ik ooit eerder heb gespeeld. Ik maak het mezelf opzettelijk moeilijk. Ja, ja je kunt uh, een gitaar op allerlei manieren stemmen. Deze gitaar staat nu in uh, D, A, D, G, A, D. Dat gaat uh, gestemd. En dat, uh, dat leidt ertoe dat allerlei dingen... die je normaal op gitaar zou willen doen, die kunnen niet. En andere dingen, die kunnen wel. En dat is, uh, ja, dat, dat is een manier... En doe je dat in de rest van je leven ook? Neem je elke dag een andere route naar je werk bijvoorbeeld? Of, of uh, neem je dan weer thee nee. en dan weer koffie? Of, nee, uh, nee, ik neem, nee, ja, dat Of wissel uh, dat je af laatste... in de ochtendrituelen? Van nou, nu ga ik, ga ik eerst mijn tanden poetsen en daarna mijn kleren aandoen. <laughs> nee, maar dat zou je nee. dan, als je, als je die wet ja, doortrekt, ja. zou dat de oplossing zijn om creatief te worden? Nou, dat, nee, dat denk ik niet. Het is uh, it, uh, misschien wel het tegenovergestelde. Ik, ik, ik ken het verhaal van een uh, beroemde. Plasmafysicus en die kwam, op, uh, die kwam een tijd werken in een lab. En uh, die moest daar uh, een kamer hebben. Die kwam bij een hospitaal. en die maakte een uh, soort van broodje voor hem klaar. Dat was in Amerika. En uh, ze zei: Is het goed? Hij zei: Ja, dit wil ik iedere dag graag hebben. Dan hoeft hij daar niet meer over na te denken. Dus iedere als Einstein ook hetzelfde. elke dag hetzelfde pak had, had hij dan vijf exemplaren van? Het zou kunnen, ja. Het, het is heel lekker om een aantal dingen in je leven... om daar niet over uh, na te denken, om dat te automatiseren. Maar wat mijn, mijn ochtendritueel is... Uh, eerst uh, uh, ontbijt maken voor iedereen, uh, het gezin en de boterhammetjes smeren... en zo. En als iedereen weg is, dan ga ik uh, wat, zitten, uh, wat zitten lezen en uh, schrijven. En dan probeer ik uh, dat te doen tot, tot iets waar ik over moet nadenken. Dat ik halverwege in zit, zeg maar. Dan zit het in mijn hoofd dan stap ik op mijn fiets... En dan fiets ik naar mijn werk, dat is een uur. En uh, onderweg laat ik mijn gedachten wat uh, dwalen. En die gaan soms over datgene wat ik mezelf had voorgenomen om over te denken. Soms over iets anders. Maar dat, uh, dat vind ik heel lekker, want dan zit je even op de fiets. En dan denk je en dan op een komt andere manier heel vaak. En, uh, en, en de mensen die, uh, met wie ik, wer wie ik, merkt, uh, met wie ik werk... die die weten dat al, van, euh, dan bel ik ze op, van dan kun je even dit of dat uitzoeken. Je hebt, je hebt zeker weer op de fiets gezeten, of soms dan bel ik vanaf de fiets. Ja, ja En dat, dat is ook op de terugweg dan weer. Maar zou dat een soort kantelpunt zijn, om, om maar gewoon alles bij elkaar te brengen? Is er een, is er een wet te bedenken, als je, als je dat brein en al die stofjes en stroompjes en gedachten... als je dat zou bestuderen, waardoor je op het idee komt... wat nou precies het moment is dat dat, dat brein alles verwerkt heeft? Nou, het, het is. Uh, uh, uh, Wij we weten heerlijk weinig van het brein. Daarom is het ook zo, uh, zo geweldig natuurlijk om, om te proberen om daarover, uh, om daarover verder te komen. Hoe, hoe werkt het nou? Of een, een van de dingen die ik en, en anderen ons uh, erg afvragen op dit moment is hoe het kan dat uh, mensen bepaalde dingen niet willen geloven. Bijvoorbeeld klimaatsverandering. In Amerika gelooft minder dan de helft van de mensen in, in klimaatsverandering. Dat nou, is toch heel simpel, dat willen ze niet geloven... omdat ze dan niet met hun, hun luie reet in een four-wheel drive naar hun werk meer kunnen? En ja, zo, zo eenvoudig ligt het niet. Er is een heel leuk proefje gedaan... Eh, waarbij ze mensen een, een stuk tekst lieten lezen... Uh, waarin stond dat het klimaat veranderde... en dat het allemaal heel slecht daardoor met ons allemaal zou aflopen. En dan gingen ze kijken na afloop van dat stukje... of die mensen meer of minder in klimaatsverandering geloofden. En uh, een deel van de mensen geloofde na het lezen van dat stukje... minder in klimaatsverandering. En dat had te maken met het wereldbeeld van die mensen. Dat hebben ze apart getest. Dat waren mensen met een zogeheten uh, just worldview. Dat waren mensen die hadden het beeld dat de wereld... een rechtvaardige plek is waar alles uiteindelijk... op zijn pootjes terechtkomt. En dat is een heel diepgeworteld uh, wereldbeeld. Als je dan zegt van nou, het gaat allemaal helemaal op de verkeerde kant op... dan, is, dan, dan past dat niet. En dan... Uh, dan, dan kunnen ze dat dus gewoon niet geloven. Dus, dus wij wegen nieuwe informatie aan een al vastgelegd schabloon... dat al in ons brein ligt, misschien ja. door karakter, opvoeding... en eerdere informatie. En wij zijn allemaal in ons brein in wezen aardsconservatief. We houden helemaal niet van creatieve nieuwe gedachten. Ja. En, en dat is maar goed ook misschien. Dat is maar goed ook, want uh, zeg maar het andere uiterste is dus de schizofrenie. Uh, dus wat er nodig is, is dat je allerlei nieuwe ideeën en associaties... dat je die filtert. Um, en dat is ook zo in de wetenschap. Daar wordt ook gefilterd. Als jij uh, iets hebt en je wilt het publiceren... dan wordt er door gekeken naar vakgenoten... Er wordt gekeken of dat uh, door de beugel kan. En uh, dat heeft allemaal zijn voor en zijn nadelen. Het nadeel is dat soms de hele goede ideeën niet doorkomen. Maar het voordeel is dat je... Uh, anders is het, uh, is het pure chaos natuurlijk. Dan, net als in de schizofrenie, dan komt alles uh, erdoor. Maar de vraag is... Uh, ja, hoe, hoe werkt dat? En soms kan het natuurlijk tegen ons werken. Het, het, kan, het kan vernieuwing tegenhouden. Um, het, het kan leiden dat je... Dat dus je, je moet creativiteit en nieuwsgierigheid heel zorgvuldig doseren. Dat je, dat je niet te veel hebt, want dan neig je naar het gekke... of dan is niks meer waar. Maar als je er te weinig van hebt, dan ja, er gebeurt er niks. Ja, nou, en... Uh, wat denk ik wel zo is, is dat uh, wetenschap in het algemeen... voor een heel groot deel gericht is op, het, uh, op de verdieping van wat we al weten. Dus heel uh, duidelijk vanuit een, uh, vanuit een focus. En uh, uh, ik, ik denk dat, uh, dat we een aantal grote vragen daardoor niet aanpakken. De vragen van uh, de, de stabiliteit van het klimaatsysteem. Dus wij zijn zo gericht op het steeds... Uh, ...toespitsen van onze vragen op de, op de kleen, steeds kleiner worden de kwestie... Om, ...om gedetailleerd te kijken waardoor we het grote geheel langzaamaan ja. uit het oog verliezen. Ja, en dat is natuurlijk ook de, de kracht van de wetenschap... ...is om heel helder een vraag te formuleren en daar dan heel erg op in te zoomen. En tegelijkertijd is dat een beetje de zwakte als het gaat om het... Um, herkennen van of het zien van misschien een hele andere manier om er tegenaan te kijken. En soms hebben kunstenaars hebben daar een, bijvoorbeeld een hele andere uh, uh, uh, ingang in... of gewoon mensen van de straat. En eigenlijk wil je uh, die verbindingen, dus die andere ideeën... Uh, die zou je uh, wat meer willen verbinden met het, het tenminste zoeken naar de vragen die er zijn... Maar hoe, hoe kun je dat sturen? Want we willen een, we willen een kenniseconomie, of je wil een topuniversiteit... of je wil het beste van je werknemers. Hoe iemand individueel zijn creativiteit organiseert, dat is al heel moeilijk. Maar hoe je dat dan vervolgens als baas vormgeeft... dat anderen onder jou ja. creatief worden? Ja, nou, er wordt heel erg gestimuleerd... dat er interdisciplinair onderzoek wordt gedaan. Tussen, tussen verschillende disciplines. Tussen economie en ecologie en, en, en psychologie... Dat komt heel moeilijk van de grond. Eigenlijk de beste manier om het van de grond te laten komen... is om te zorgen dat mensen elkaar tegenkomen in een prettige omgeving. Bijvoorbeeld een fantastische kantine, een haardvuurtje. Maar ja, de meeste die van, waarschijnlijk... die, van die wetenschappers zitten tegenwoordig op een science park aan de rand van de stad in, in een omgeving waar de inspiratie op krukken loopt. Ja, nou, dat, dat is inderdaad... Daar kun je wel wat aan doen. Dus ik denk dat het, het proberen te zorgen dat die momenten er zijn... Dat je dat moet doen door de omstandigheden te creëren. Heel, uh, heel simpel in, in de zin van plekjes waar je kunt eten of waar om vijf uur gratis een borrel wordt geschonken. Als je kijkt naar sommige instituten. En dan ook die kunstenaars waar u het over had erbij halen. En die kunstenaars en uh, nou bijvoorbeeld het, het, het Santa Fe Instituut, een beroemd instituut waar nieuwe ideeën worden geboren, die hebben dat ingebakken. Dat om, om vijf uur dan is, er, uh, dan, is het, uh, dan is de bar open. Of, die, die, die zorgen daarvoor. En we zijn in, nu in Zuid-Amerika een instituut aan het opzetten. Uh, het Saras-instituut. Uh, waar we ook de kunstenaars erbij uh, betrekken. Dus waar we willen... Dat, dat, uh, dat is aan de, aan de zee. Een, een, een hele mooie plek. Daar willen we ook wat ateliers. Daar willen we uh, workshops houden... waar uh, politici, kunstenaars, wetenschappers bij elkaar komen... Uh, dus een soort laboratorium voor de creativiteit wordt ja, dat? Ja, dat je een beetje meer van, uh, van die kant uh, zeg maar, uh, daarin brengt. Niet dat dat dan niet ook ijzersterke wetenschap uh, moet worden. We hebben, nou met, uh, we, we hebben daar een klein groepje die dat instituut hebben bedacht en, en aansturen. En met dat kleine groepje hebben we alleen dit jaar al... Uh, uh, drie artikelen in Nature and Science. Dus het is niet dat dat verwaterde wetenschap is. Het, is. het is topwetenschap, maar we zien wel dat je... Uh... Meer kunt. Uh, uit, uh, uh, het werkt, het, kortom. Het, het werkt, ja. ja. Martens Schreffer, hartelijk dank. Hoogleraar Ecologie. En uh, deze uitzending was als het ware een try-out voor die voordracht. Optimaal mijmeren. 15 november in het Haagse Theater, Paard van Troje. Meer informatie op uh, nwo.nl, Spinoza de paard. Of onze website www.labyrint.nl. Wij zijn er volgende week weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Dank voor het luisteren. Nog een mooie avond.